Goedemorgen, shalom in de naam van Yeshua. Vanmorgen mag ik met u spreken over de kleding van de hoge priester. En u ziet, ik heb Aaron meegebracht. Kunt u het zien? Ja. Oké. Okay. Aaron is de hoge priester uit het Oude Testament. En we weten van Aaron dat hij lang geleden al gestorven is. Maar de kleding van de hoge priester heeft, is niet verouderd. De betekenis daarvan is niet verouderd. Het is niet um, versleten, het is ook geen museumstuk geworden, maar het heeft nog altijd zijn betekenis. En in uh, Hebreeën 13 vers 8 staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daar gaat het over vanmorgen. Aaron is een type van de Heer Jezus. Dat betekent dat in Aaron de Heer Jezus al zichtbaar was. Aaron um, was een... Uh, zijn naam betekent lichtdrager. Aaron was de drager van het licht. En de Heer Jezus zegt... Ik ben het licht der wereld. Aaron is een, was een aardse hoge priester. En de Heer Jezus is de hemelse hoge priester. Aaron was een middelaar tussen God en de mensen. En de Heer Jezus is de middelaar tussen God en ons. Dus daarin zien we in Aaron een zwakke afschaduwing Aaron was een zwakke afschaduwing van de Heer Jezus in um, Exodus 28 vinden we de, de beschrijving een heel hoofdstuk over de kleding van de hoge priester hoe het gemaakt moest worden de kleuren de onderdelen, de materialen dat gaan we niet allemaal lezen, want dat ga ik met u behandelen maar wel het tweede vers. En daar staat, gij zult, en hier spreekt God tot Mozes, gij zult voor uw broederaar Aaron heilige klederen maken tot een prachtig sieraad. Nou, als we kijken naar de kleding van de hoge priester, ziet dat de prachtige huid toch? Het ziet uh, heel mooi, al die verschillende kleuren. Maar uh, ik ga, dus het tweede, het tweede vers is over die prachtige kleding. Um, toen ik uh, trouwde met mijn man, heb ik beloofd dat ik hem lief zou hebben en trouw zou zijn. En als teken daarvan, een uitwendig teken, draag ik dit sieraad van de belofte. Draag ik mijn trouwring. En dat is voor mij zichtbaar altijd geweest. Ik heb een belofte afgelegd en dat is zichtbaar. En voor de ander is het zichtbaar dat ik een getrouwde vrouw ben. Toen ik jonger was, waren er wel eens mannen die probeerden wat dichterbij te komen. Dan keek ik naar mijn trouwring en dan vluchtte ik. Zo van, hier moet ik wegwezen, hier moet ik niet zijn. Nou, het sieraad van de belofte. Toen Adam en Eva gezondigd hadden in het paradijs, toen kwam God en hij deed een belofte. Hij zei, het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorselen. God beloofde in het paradijs dat er een redder een verlosser, een zaligmaker zou komen. En bij de berg Sinaï krijgt Mozes de opdracht... om uh, dit prachtige sieraad voor Aaron te maken. Dat wat beloofd was in het paradijs... werd zichtbaar bij de Sinaï. De heer Jezus was er nog niet, maar hij was komende. En Aaron droeg het sieraad van de belofte al, al op zich. En telkens als God Aaron zag dan dacht hij aan de belofte. En wij weten dat hij die beloofd was, Yeshua, gekomen is. De kleding van de hoge priester bestaat uit verschillende onderdelen. Een linnen broek, een linnen onderkleed, het opperkleed, de ephod, de gordel, de tulband en de schouderstukken. Met het borstschild. De onderbroek kan ik niet laten zien, want deze Aaron heeft maar één been. Dus dat is een beetje lastig. Maar Aaron droeg een linnen broek. Van de heup tot uh, aan de dijen. En dat was om zijn schaamte te bedekken. De omringende volkeren hadden hun eigen godsdienst, hun eigen afgoderij. En dat ging vaak gepaard met tempelprostitutie, met onreinheid, met orgieën. En onze God wilde dat Zijn volk daar verder van zou blijven. En daarom droegen Aaron en ook de andere priesters een linnen broek. En um, dat was om de Heere God te kunnen dienen in reinheid en in heiligheid. Over die linnen broek kwam een linnen kleed, een linnen. Onderkleed. Het wordt de rok of de mantel genoemd. En het moest gemaakt worden van fijn getwerend linnen. En linnen wordt gemaakt van vlas. En vlas is een product van de aarde. Vlas wordt gezaaid, het komt op, het wordt geoost. En uit de stengel komt er een vezel en van die vezel wordt linnen gemaakt. Dit linnenkleed spreekt ...over het mens zijn van de Heer Jezus. Zoals linnen gemaakt wordt als een product van de aarde... ...zo is de Heer Jezus geboren uit de maagd Maria. De Heer Jezus heeft vlees en bloed aangenomen. En de Heer Jezus is een hoge priester... ...we hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen met onze zwakheden... ...maar één die in allerlei dingen op gelijke wijze als wij verzocht is geworden... ...doch zonder te zondigen... En hier dit witte uh, kleed spreekt van de reinheid van de Heer Jezus. Dat hij rein en heilig was, zonderloos, smetteloos. De mens, Jezus Christus, heeft niet gezondigd. En het woord uh, reinheid in het Hebreeuws heeft een getalswaarde van 33. En 33 is de leeftijd waarop de Heer Jezus als mens naar het kruis van Golgotha ging. Om zijn leven te geven voor ons. En toen ik bezig was met de kleding van de hoge priester, toen um, las ik een artikeltje in Christenen voor Israël, dat de kleding van de hoge priester net klaar was in Jeruzalem, en dat hij tentoongesteld was in het Tempelinstituut. Ik denk, uh, sommigen hebben ik al gesproken, die hebben gezegd, ja, we hebben het al gezien. Um, maar ik was toen heel erg benieuwd hoe zij dat gemaakt hadden. Toen gingen mijn broer en schoonzusje naar Israël en ik vroeg, wil je voor mij een foto maken? Ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet. Dat hebben ze gedaan, ze hebben een foto gemaakt. Maar toen ze daar waren, kreeg mijn schoonzusje twee draadjes in haar handen gestopt. Een rode en een witte draad van de kleding van de hoge priester in Jeruzalem. En zij uh, had ze voor mij bewaard en ik kreeg ze van haar. En toen ik dat draadje zag... Het is Oh, het leeft vlot. Toen ik die witte draad zag, kon ik mijn ogen bijna niet geloven. Die enige getwerdende linnen draad bestaat uit zes dunne draden. En zes is het getal van de mens. Dus tot in de details terug te vinden in het linnen kleed, het witte, reine kleed, de Heer Jezus Christus die mens geworden is, maar nooit heeft gezondigd. Hoe bijzonder is dat? Gewoon de kleding van de hoge priester. De opdracht een wit linnen kleed te maken. En tot in de details is terug te vinden mens Jezus Christus die zonder zonde was. Dus ik ben heel blij met dit draadje. Over het linnen kleed kwam een opperkleed. En dat is een blauw kleed. Het moest gepanzerd worden langs de hals, zodat het nooit kon inscheuren. En dit blauwe kleed spreekt van de Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Die van de beginnen bij de Vader was. Maar die neergedaald is naar deze aarde. Dit blauwe kleed spreekt van de Heer Jezus. Die van de hoogste hoogte tot de diepste diepte is neergedaald. De Zoon van God. Die de heerlijkheid bij de Vader heeft achtergelaten om naar deze wereld te komen. En in Johannes... Um, 3 vers 13 staat dat er niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel is neergedaald. Dus er is niemand naar de hemel opgevaren dan hij die uit de hemel is neergedaald. De Zoon van God. En in Johannes 16 vers 28. Nu ben ik van de Vader uitgegaan en in deze wereld gekomen. Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader. Dus dat blauwe opperkleed laat zien... Dat Jezus Gods Zoon uit de hemel is neergedaald om naar deze aarde te komen. Dat er niemand naar de hemel was opgevaren dan hij die uit de hemel is neergedaald. Blauwe kleed van de Heer Jezus Gods Zoon. Onder aan het blauwe kleed hingen granaatappeltjes: een blauwe, een rode en een paarse granaatappel. Het blauwe granaatappeltje, dat hebben we net gehoord, dat gaat over de Heer Jezus die uit de hemel is neergedaald naar deze aarde. De Zoon van God die zijn heerlijkheid bij de Vader heeft achtergelaten. Het rode granaatappeltje gaat over de Heer Jezus en zijn tijd hier op aarde. Hoe Hij gekomen is als de Redder, de Verlosser der wereld. Uh, in Jesaja... Um, 52 staat wanneer hij zichzelf tot de slachtoffer heeft gesteld zal hij veel nakomelingen zien toen ik bezig was met de kleding van de hoge priester kwam onze dochter een weekend thuis en ze zei mam ik heb granaatappels meegenomen heb je zin in een halve nu kende ik wel de granaatappel van de buitenkant maar eigenlijk niet van de binnenkant en had hem ook nog nooit gegeten je zag toen ook nog niet op de markt granaatappels liggen dus ik zei, nou, dat, die wil ik wel proberen. Dus zij kwam met de granaatappel en ik ging achter haar de keuken in. En um, ik heb een granaatappel meegenomen. Oh, dat is nou heel erg jammer. Dat is geen mooie rode granaatappel. Maar het was een hele donkere rode granaatappel. En toen zij het mes daarin stak, zag ik het rode sap. Als bloed langs het mes naar beneden zijpelen. En toen wist ik waarom daar een rode granaatappel aan de zoom van het kleed van de hoge priester hing. Als hij zichzelf tot een schuldoffer gesteld heeft, zal hij veel nakomelingen zien. En wij zijn die nakomelingen in de, in de vrucht, in de granaatappel. Wij zijn die pitjes, dat zaad die allemaal omhuld zijn... Met het rode vruchtvlees, met het bloed van de Heer Jezus Christus. Hij moest zichzelf tot een schuldoffer overgeven om veel nakomelingen te zien. En wij zijn die nakomelingen. En we zien ook dat elk um, zaadje omhuld is met vruchtvlees. Dat het nodig is dat we gereinigd worden door het bloed van de Heer Jezus Christus. En elke granaatappel heeft zeven kamers. En zeven is het getal. Van de volheid. We zien dat het offer van de Heer Jezus Christus een volkomen offer was. Genoeg voor de zonde van de gehele wereld. Als de Heer Jezus voor ons niet gestorven was, waren we nooit van, hadden we nooit kinderen van God kunnen worden. Dus we zijn verwekt uit liefde. En Johannes 3 vers 16 zegt, al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hoe geweldig is het dat de Zoon van God is neergedaald naar deze aarde. Zijn werk voor ons heeft volbracht aan het kruis van Gogolta. Het paarse granaatappeltje gaat over de Heer Jezus toen hij zijn werk had volbracht op aarde, dat hij weer teruggegaan is naar de hemel. Dus blauw hij is uit de hemel neergedaald, het rode dat hij zijn werk op aarde heeft volbracht... En nadat hij zijn werk had voorbracht, is hij teruggegaan naar de Vader. En de Heer Jezus is daar koning en hoge priester. De Heer Jezus die, um, is koning, koning voor eeuwig. En um, de, koning, we, de, de Heer Jezus is nu koning in onze harten. We kunnen niet in een vliegtuig stappen en naar een land gaan waar het koninkrijk van God is. Dat is er nog niet. Maar dat gaat komen. In uh, Ezekiel uh, 46 staat... dat de Oostpoort... die was zes dagen van de week gesloten. Maar op de zevende dag, op de, op de Sabbat... dan ging de poort open... en dan kwam de koning door de poort... en dan volgde het volk. En als de Sabbat voorbij was... dan ging die poort weer dicht. En wij leven in de zesde dag. En de Sabbat gaat aanbreken die koningspoort is nu nog dicht gemetseld. Daar kan niemand doorheen. Maar de koning der koningen zal door de oostpoort, door de koningspoort, Jeruzalem binnenkomen. En dat gaat gebeuren. We weten niet hoe lang, we weten niet of dat wij het mee zullen maken. Maar die dicht gemetselde koningspoort zal voor de koning der koningen opengaan. En in Matthäus 23 vers 37 staat dat de Heer Jezus zegt... Je zult mij niet meer zien, totdat u zegt, gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. En dan zal het volk, zal dat tot hem roepen, hè? gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Want hij komt als de koning der koningen en hij zal ook de enigste koning zijn, de enige koning over heel de aarde. Dus hij is nu koning in onze harten en hij regeert over de hele wereld. Maar de plek waar hij koning zal zijn, die is komende. En hij is hoge priester. De Heer Jezus is met zijn bloed het hemelse heilatum binnengegaan. En heeft zijn bloed aan de Vader getoond. En de Vader heeft het offer van zijn zoon geaccepteerd. Hij is met zijn eigen bloed voor altijd binnengegaan, Hebreeën 9, in het hemelse tabernakel, daardoor eeuwige verlossing. Hij is daar de hoge priester die voor ons bidt en die voor ons pleit. Wat de genade zijn we ten deel gevallen en van zo'n hoge priester die het voor ons opneemt en ons uh, ja, steeds bij de vader brengt. Tussen de granaatappeltjes moesten er gouden belletjes komen. Hoe je ze rinkelen? De gouden belletjes om en om, een belletje en een granaatappeltje. Dat belletje, die belletjes, die gouden belletjes hadden een tweeledig doel. Als er Aaron bezig was in de tabernakel, dan rinkelde die belletjes. Toen we hier naartoe liepen, toen droegen we Aaron en toen zei Annemiek, hoor, de belletjes rinkelen. Nou, als Aaron dan bezig was in de tabernakel, dan hoorde God die belletjes rinkelen. En dan wist hij, Aaron komt om voor mijn aangezicht te verschijnen. En daar verlangde Gods hart naar. God verlangde naar die intimiteit met haar Aaron. Dus als hij die belletjes hoorde, dan wist hij dat Aaron komt om voor mijn aangezicht te verschijnen. En het tweede was, als op de grote verzoendag Aaron, het heilige der heiligen, was binnengegaan met het bloed van een stier om vergeving te vragen over zijn eigen zonde en de zonde van het volk, dan stond volk aan, het volk tot aan de ingang van de tent van de tabernakel. met ingehouden adem en met gespitste oren. Want als God die zonde niet zou verzoenen. dan zou Aaron sterven. En dus het volk stond daar van. horen wij al belletjes. Want Aaron was daar in het Heilige der Heiligen. in zijn witte, reine kleed. Maar als het offer was aanvaard door God, dan ging hij uit het heilige der heiligen deed zijn priesterkleding weer aan maar het volk kon hem nog niet zien maar dan hoorden ze al de belletjes en dan konden ze opgelucht ademhalen God heeft onze zonde verzoend en dan kwam er Aaron en dan zegende hij het volk over het opperkleed moest de efot aangebracht worden en de efot is een soort schort en we zien bij de efot dat daar alle kleuren zijn samengebracht. He, op, de, op het witte, reine kleed is geen enkele andere kleur te vinden. Op het blauwe kleed is te vinden wie de Heer Jezus is. En hier op het opperkleed zijn alle uh, kleuren samengekomen. Het wit van de Heer Jezus, die mens geworden is, maar zonder zonde was... Het blauw van de Heer Jezus die uit de hemel is neergedaald, de Zoon van God. Het rood van de Heer Jezus die gekomen is als het lam van God om de zonden der wereld weg te dragen. En het paars van zijn koningschap en zijn priesterschap. En daartussen moest een gouden draad geweven worden. En die gouden draad, goud is de kleur van de heerlijkheid. Goud is de kleur van de Sekina-glorie. Dat is de, de glorie die op het gezicht van Mozes was toen hij van de berg Sinai afkwam. En hij zijn gelaat moest bedekken omdat het volk het niet kon verdragen. Die gouden kleur, die sekinah glorie was ook op de berg der verheerlijking. Toen de Heer Jezus zijn gelaten zijn klederen veranderde in een prachtig, uh, helder, wit, blinkend wit. De Sekina glorie. En in Johannes 17 gaat het over het hoge priesterlijk gebed. We zijn de vader en de zoon, zijn met elkaar in gesprek. En ze hebben het over de heerlijkheid die u mij gegeven heeft, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. En opdat de wereld zal erkennen dat, u, dat ik de gezondene van de vader ben. De Heer Jezus en zijn Vader hadden een voortdurende verbindenis met elkaar. Die hadden een eenheid, die hadden een heerlijkheid. En het verlangen van de Vader is dat wij diezelfde eenheid hebben met elkaar en met de Heer Jezus Christus. Dat we met Hem verbonden zijn tot één patroon om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Die kina glorie deze gouden draad gaat over ons... Dat we één zijn met elkaar. Dat we één zijn met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Opdat de wereld zal zien dat Hij de gezondene van de Vader is. Dus die, die, die, die gouden draad, zo bijzonder, dat, dat wij dat, die Sekina-glorie mogen uitstralen in deze wereld. En dat zal gebeuren als we één zijn met elkaar. Dan is, die, dan is die glorie daar. Soms zie je het in iemand dat je zegt, oh die persoon die straalt, wat heeft die? Dan is die sekina glorie is zichtbaar. Soms zie je het in groep of je hoort ervan. Maar hoe meer we in eenheid, en dat mag in verscheidenheid zijn, maar in eenheid optrekken met elkaar als kinderen van God, hoe meer die sekina glorie zichtbaar zal worden en hoe meer de wereld zal erkennen dat Jezus de gezondene van de Vader is. Op het... Um... Op de efot werd een uh, borstlap uh, aangebracht. En dat was een rechte lap, dezelfde materiaal als van de efot. En deze borstlap werd dubbel gevouwen en aan drie kanten, of, drie kanten dichtgenaaid. Zodat je een soort buidel, een soort zak krijgt. En in die uh, borstlap waren twee stenen verborgen. De urim en de tumim. En de urim was een witte steen en de tumim een zwarte steen. En de urim betekent lichte en de tumim betekent volmaaktheden. Als nu Aaron het aan wijsheid ontbrak om ergens in een geschil of wat dan ook... gevraagd werd om daarin te bemiddelen of daarin een antwoord te geven... en het ontbrak hem aan wijsheid... Dan stak hij zijn hand in de borstlap en dan haalde hij daar een steen uit. Een witte of een zwarte. Als het ja was, dan is het een witte steen. Als het nee was, dan was het een zwarte steen. De urim en de tumim, we weten niet waar ze vandaan zijn gekomen... ...waar ze naartoe zijn gegaan... ...maar iedereen wist dat als het een witte steen was... Het ja was en als het een zwarte was, nee. En dat het antwoord van de heren was. In Spreuken 16, vers 33 staat... Het lot wordt in de schoot geworpen... maar elk antwoord daarvan, elke beslissing daarvan... is van de heren. En dat wisten ze. Aaron kon dit niet manipuleren, want het waren gelijke stenen. Hij kon niet voelen van, oh, hier is een hoekje af... ik zal maar ja zeggen, of hier zit een putje in... ik zal maar nee zeggen... Hij haalde de steen eruit en iedereen wist, de beslissing daarvan is van de heren. Ik heb hiervoor domino-stenen gebruikt, want domino betekent voor de heren. Op de borstslap, en de borstslap der beslissing is, wordt ook genoemd het werk van de Heilige Geest, wat toen nog verborgen was. En daarom ook het werk van de Heilige Geest, het opdiepen van zo'n urim of een tumim, daar kon niemand iets in leiden. Dat was het werk van Gods heest. Op de borstlab werd een borstschild aangebracht. Een gouden plaat met twaalf stenen. Er moesten vier rijen van drie stenen aangebracht worden. Dat, zijn, dat is de positie van de Israëlieten zoals ze rondom de tabernakel waren gelegen. Dus drie stammen bij elk gewest. Als dus we kijken naar de rode jaspis. Dat is een rode steen en dat is de steen van Juda. Um, waarom is dat nu een rode steen? Hoe komen we daaraan? Wanneer Jacob op zijn sterfbed ligt, dan roept hij zijn kinderen bij elkaar. Dat is in Genesis 49. Dan roept hij zijn kinderen bij elkaar en dan gaat hij ze één voor één zegenen. En tegen Juda zegt hij... Hij zal zijn klederen wassen in wijn en zijn gewaden in druivenbloed. En wijn is een rode kleur. Dus die rode jasper staat voordat het, uh, de Juda's zijn klederen zal wassen in wijn en zijn uh, gewaden in druivenbloed. En Juda is ook een um, type van de Heer Jezus. Dus dat die wijn die hier genoemd wordt, als we denken aan... Uh, het offer van de Heer Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. En de maaltijd die wij vieren met de wijn. Dit is een type van de Heer Jezus. Juda is ook de leeuw van Juda. En alle dingen die in Juda voorkomen kunnen we ook uh, naast de Heer Jezus leggen. Dus elke steen hier op het borstschild heeft zijn eigen positie. Heeft zijn eigen kleur. Heeft zijn eigen naam. Elke naam van de stammen. ...van Israël zijn hier ingegraveerd. Uh, wanneer Aaron bezig was in de tabernakel... ...dan zag God hoe Aaron daar bezig was... ...en dan keek hij naar Aaron... ...en dan zag hij hoe de kinderen Israëls gedragen werden... ...op het hart van Aaron... ...en dat verheugde Gods hart. Daar was hij heel erg blij om. We zien dat deze stenen ieder op een aparte plek staan... ...en het gaat hier eigenlijk om de intimiteit... Van ons, van de stammen, van ons met de Heere God. Hij verlangt zo naar die intimiteit. En daarom zijn deze stenen, ieder afzonderlijk, op een bepaalde plaats gezet. op het hart van haar Aaron. Er moesten ook schouderstukken zijn: twee chrysopraasstenen gevat in gouden kastjes. We zien ze op de schouders van haar Aaron. En ze bevatten elk zes namen van de kinderen Israëls. Deze waren geleerd rondom de stammen van de tabernakel en hier zijn ze op volgorde van geboorte ingegraveerd. Dus we beginnen bij Ruben en we eindigen bij Benjamin. Deze stenen, wanneer Aaron bezig was in de tabernakel, dan zag God hoe de Kinderen Israëls gedragen werden op de schouders van de hoge priester. En dat verheugde Gods hart. Want eh, schouders spreken van kracht, schouders spreken van ondersteuning. En hier gaat het om de individu, om de relatie, om de intimiteit. En hier op de schouders gaat het om de gemeenschap. Dat was kinderen van God, als de gemeenschap, de kinderen Israëls werden gedragen op de schouders. Van Aaron werden ondersteund, op de schouders van Aaron. En in Jesaja um, 46 staat dat u door mij gedragen bent van moeders lijf aan, van de moederschoot. Ik zal torsen, ik zal dragen en ik zal redden. Dat betekent dat zoals de schouderstukken gedragen moesten worden op de schouders van Aaron. Zo worden wij gedragen op de schouders van Yeshua. En deze kettingjes en deze ringetjes. en het uh, uh, blauwe draadje. moesten ervoor zorgen dat deze de borstschild en de schouderstukken. Nooit van het hart en van de schouders van haar Aaron konden afglijden. Als haar Aaron daar bezig was in het tabernakel... dan kon het natuurlijk zijn dat, dat die schouderstukken van zijn schouders af zouden glijden... of het borstschild van zijn hart. En dat mocht niet. Daarom was het met kettingjes en ringetjes en blauwe draadjes... vastgemaakt aan de gordel... zodat het nooit van die plek kon afschuiven. En we zien hier weer... Goud, de kleur van de heerlijkheid. Verbonden met uh, de Allerhoogste. En het blauwe draadje laat zien dat hij uit de hemel is neergedaald. Dat hij, de Zoon van God, naar deze wereld is gekomen. Om te redden en om te verlossen. Dat we dat nooit zullen vergeten. Dat hij uit de hemel is neergedaald. En deze... Blauw, deze gordel, ook dezelfde kleur als de efot, spreekt van dienstbaarheid. Een priester was een dienaar. De heer Jezus is gekomen naar deze wereld, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. De gordel van dienstbaarheid. En op de op het hoofd van Aaron was daar de tulband. De tulband was gemaakt van witlinnen. En witlinnen, de mens Jezus Christus. En we zien in ons hoofd, in ons denken, begint vaak de zonde. En daar beginnen we. We horen iets, we zien iets. We gaan ermee aan de slag. En de zonde kan daarvan het gevolg zijn. Maar hier zien we dat ook in het denken van de Heer Jezus Christus geen zonde is voorgekomen, dat hij rein en heilig was, ook in zijn denken. Aan de tulband moest een, uh, een gouden band gemaakt worden. En deze gouden band, daarin staat gegraveerd, de Heere heilig. Wanneer de Heere God naar haar Aaron keek, dan zag hij op het hoofd van haar Aaron de Heere heilig. En dan keek hij naar het volk en dan zag hij... Een heilig volk. Omdat Aaron droeg de zonde van het volk Israël op zich. Zoals de Heer Jezus onze zonde op zich genomen heeft. En als de Vader naar ons kijkt, dan kijkt hij door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Zo was dat ook bij Aaron. God keek naar Aaron en hij zag de Heere heilig. En hij zag door Aaron heen het volk als een heilig volk. En Aaron droeg... Um, de gouden plaat met de Heere heilig. Daarom Aaron moest Aaron altijd vergeving vragen op de Grote verzondag Voor de zonde van zichzelf en voor de zonde van het volk. En het blauwe draadje. Laat elke keer weer opnieuw zien dat Jezus Christus uit de hemel is neergedaald. De Zoon van God die zichzelf heeft ontledigd. En ja, ons losgekocht heeft van de zonde en van de dood. Zo zien we dat door het, de kleding van de hoge priester een geweldige liefde van God de Vader naar ons uitgaat. De liefde en de genade en de barmhartigheid en het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Als we bedenken dat de, het witte kleed waar we het over gehad hebben en het blauwe kleed gaat over de Heer Jezus Christus en zijn werk vanuit de hemel hier op aarde. En eigenlijk alle andere dingen gaan over ons. Hoe bijzonder is dat, dat elke keer weer het hart van de Vader ons roept. He, want de Heer Jezus is onze hemelse hoge priester. Wij worden gedragen op het hart van de Heer Jezus Christus. We zitten op een positie, we hebben een kleur, we hebben een glans. En als ja, Jezus komt voor het aangezicht van de Vader, dan is hij blij omdat hij ons ziet. En is hij blij omdat we gedragen worden. Het hart van de Heer Jezus klopt voor ons. En we worden gedragen op de schouders. Hij zal ons niet laten afglijden. Want het kan niet. Het zit, het zit vast. Het zit op zijn plek. En daarom mogen we weten dat we gedragen worden. Dat we... Uh, hij, hij torst. En bij torsen moet ik altijd denken aan een, uh, een brandweerman... Die, nog, die niet loslaat wat hij vast heeft. En de Heer Jezus laat niet los... Waarvoor hij ons heeft gekocht. En daarom is de kleding van de hoge priester niet verouderd, maar um, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Amen. Amen